Vandaag deel 3, De Schone Consul en de Valse Passen, 30 augustus 1940, Cascais, Portugal. Ja, wie het onderste uit de kan wil hebben, die krijgt de deksel op de neus. En wie een telefooncellen luistert, krijgt de deur tegen zijn schedel. Hoe maakt u het overigens, meneer Lovejoy? Nou, slechter dan u, meneer Lieve. Of dacht u dat het een genoegen was u door heel Lissabon achterna te rennen? En nu ook nog dat grapje met die deur. Hoe komt u eigenlijk in Lissabon verzuild, meneer Lovejoy? Ik zou u dankbaar zijn als u mij Ellington zou willen noemen. Zo heet ik namelijk in Portugal. De ene hand moet de andere wassen, noemt u mij dus Leblanc, Zo heet ik namelijk in Portugal. Maar u hebt mijn vraag nog niet beantwoord. U schijnt ons van de Secret Service nog steeds als idioten te beschouwen, hè? Ik verzoek u vriendelijk mij het antwoord op deze suggestieve vraag te willen kwijtschelden. Dacht u nu heus dat wij niet wisten dat admiraal Canaris persoonlijk achter u aanziet? Ah. Dacht u dat wij in Londen geen radioberichten afluisteren? Maar die worden toch in code gesend? Van die code hebben wij de sleutel. En de Duitsers hebben de sleutel van jullie code. Waarom gaan jullie eigenlijk niet gezellig aan één tafel zitten om te zwarte pieten? Ik weet het. U bent een harteloze cynicus. Ik weet het. Niets is uw heilig. Ik heb u onmiddellijk doorzien, destijds op het vliegveld al. U bent een individu, zonder eergevoel, zonder moraal, zonder vaderlandsliefde, zonder karakter. Vleier. En daarom heb ik onmiddellijk gezegd. Laat mij met die kerel onderhandelen. Die verstaat maar één taal. Geld. Een ogenblikje. Laten we de zaak nu in de juiste volgorde afhandelen. Vertel me eindelijk eens hoe u hier komt. Toen wij vernamen dat majoor Loos u zou volgen naar Lissabon... ...ben ik onmiddellijk vertrokken met de koeriermachine. Ik ben twee uur eerder aangekomen dan u. Ik ben u vanaf de luchthaven gevolgd. U en die andere heer, die nu daar ginds op het terras van het restaurant zit... Ik neem aan dat dat Major Loos is. Welk een scherpzinnigheid. U, u kent de Major nog niet persoonlijk. Nee. Maar liever hemel, gaat u dan toch mee naar het restaurant? Dat zal ik u beiden aan elkaar voorstellen. We kunnen gedrieën eten. Mosselen natuurlijk, hè. En Cascaïs behoort men mosselen te eten. Hou nou maar op met die onzin. We weten dat u een dubbelspel speelt. Aha. U bent in het bezit van een tas... met de lijsten van de belangrijkste Franse agenten in Frankrijk en Duitsland. Ik zal niet toelaten dat u die had aan die fameuze Major Loos... Hij zal u natuurlijk veel geld bieden. Heel veel geld zelfs. Mogen uw goede wensen verhoord worden. Maar ik bied evenveel. Nee, ik bied meer. Want ik weet, u stelt alleen belang in geld. Eer en geloof, geweten en berouw, idealisme en fatsoen... zijn voor u niet meer dan holle klanken. Zo, nu is het wel voldoende, hè? Wie heeft mij eigenlijk belet naar Engeland terug te keren... als een vreedzaam burger verder te leven, hè? Wie heeft eraan meegewerkt mijn bestaan volkomen te vernietigen? U met uw driewerf vervloekte Secret Service had u werk gedacht aan mij mijn sympathie te verwerven, meneer Ellington. En nu heb ik de eer u te groeten. Ziezo, daar zijn we weer. Excuseer de onderbreking. U had een kennis ontmoet, is dus niet? Ik zag u daar ginds bij een telefooncel staan praten. Een oude kennis. Oh ja. En een concurrent van u, meneer Leerman. Een concurrent? Die meneer werkt voor de Secret Service. Verdammt, neem man, neem man. Als u zich niet beter kunt of wilt gedragen, moet ik u heus alleen laten. U bent Duitser. Ik appelleer aan uw vaderlandsliefde. Leeman, voor de laatste maal gedraag u fatsoenlijk. Ga met mij terug naar het vaderland. U hebt mijn erewoord als officier van de abweer dat u niet zal overkomen. Mm. Aan het erewoord van een officier van de abweer behoeft men niet te twijfelen. Vooral niet als men er niet de minste waarde aan heeft. Verkoopt u mij dan die zwarte tas? Ik bied u 3000$. dollar. Die meneer uit Londen heeft me reeds het dubbele geboden. En... Hoeveel verlangt u? Dat is ook een vraag. Zoveel als ik me krijgen kan. Een schoft. Een karakterloze schoft. Ja, dat heeft uw collega ook al geconstateerd. Leeman, we, we zouden je toch zo graag bij onze dienst hebben. Hoeveel, Leeman? Ik ben... Hoeveel? Ja, ik... Ik, ik, ik moet eerst teruggespraak houden met Barlijn een nieuwe vragen. Vraagt u dan, Leeman, maar haast u. Mijn schip vertrekt binnen enkele dagen. Vertelt u me één ding. Hoe hebt u die tas hier in Portugal binnengesmokkeld? De douane heeft u tot op uw naakte huid uitgekleed. Ik had me tijdig verzekerd van vreemde hulp. Voor dergelijke trucjes heeft men een voor u... en uw gelijke onbetaalbare kleinigheden nodig. En dat is? Charme. U hebt dan een grote hekel aan mij, is niet? Meneer Leeman, ik leidde vroeger een gelukkig leven. Ik was een tevreden burger. U en uw Engelse en Franse collega's... zijn de schuld dat ik op het ogenblik hier zit. Moet ik u daarom sympathiek vinden... Ik wilde niets met u van doen hebben. U hebt mij gedwongen. Nou moet u maar zien hoe u het met me klaarspeelt. Waar logeert u? In de Casa senjore de Fatima. Mooi. Ik in Hotel Palacio do Estoril Parque. Die meneer uit Londen overigens ook. Vraagt u maar aan uw chef wat het zwarte waard is. Uw collega heeft dat vannacht al aan zijn chef gevraagd. Ziezo. En nou zou ik eindelijk wel eens een hapje willen eten. In de grootste boekhandel van de stad kocht ik een aantal plattegronden van Franse en Duitse steden. Op het hoofdpostkantoor dat een complete bibliotheek van alle Europese telefoonboeken bezat... kreeg ik een uur lang de beschikking over de gidsen van vijf Duitse en veertien Franse plaatsen... waaruit ik in totaal 120 namen en adressen overschreef. In de Rue Augusta kocht ik een schrijfmachine en papier. Vervolgens keerde ik door naar mijn hotel, haalde de zwarte tas uit de brandkast en begaf mij daarmee naar mijn heerlijke koele kamers op de eerste verdieping. Daar deed ik de zwarte tas open. Deze bevatte mijn gehele vermogen aan baar geld, zes beschreven lijsten, als mede een aantal constructietekeningen van de zware tanks, vlammenwerpers en een jachtbommenwerper. Het liefst zou ik die smerige troep meteen in de wc gooien. Maar Debra is ongetwijfeld van het bestaan van die constructietekeningen op de hoogte en zou ze dus missen. De heren Lovejoy en Loos aan de andere kant weten er niks vanaf. Die zijn alleen op de lijsten uit. Of lijsten kunnen ze krijgen. Zes velletjes met namen van Franse agenten in Duitsland en vertrouwenspersonen in Duitsland en Frankrijk. 117 totaal. Achter iedere naam een adres. En achter ieder adres twee zinnetjes. Met het eerste moet de agent worden aangesproken. Met het tweede moet hij antwoorden. Wilbat Düsseldorf, Zedanstraße 43. Vraag. Hebt u misschien een grijs dwergpoedeltje gezien met een rode halsband? Antwoord. Nee, maar in Lichtenbroek kun je ook honing kopen. <laughs> Wat een waanzin. Tja, ik moet dus andere lijsten maken. Achter de namen die ik uit de telefoonboeken heb gehaald, moet de straatnamen uit de andere plaatsen komen de echte lijsten moeten verdwijnen. Die stichten alleen maar onheil. Of ze nu in handen komen van de Fransen, de Duitsers of de Engelsen. Ik wil niet dat er door die lijsten nog meer slachtoffers vallen. En bovendien wil ik me wreken op al die idioten die mijn leven ondersteboven hebben gegooid. Ja, yeah. ik zal die troep drie keer uit moeten tikken. Voor de bra, voor Loos en voor Lovejoy. Gezellig je. Hoewel... Wordt goed betaald. Hallo? Met Leeman. Ik heb met de persoon in kwestie gebeld. 6000 dollar. Nee. Nee? Waarom niet? Heb u al verkocht? Nee. Wat dan? Ik ben nog in onderhandeling. Ik neem uw bod voorlopig voor kennisgeving aan. Belt u morgen nog maar eens. Bonjour. Eigenlijk wel een van die kerels op de lijst Frits Loos noemen, met zijn juiste adres erbij. Oh, wat zou hij moeite hebben om een aanvaardbare verklaring te geven? Nou, laat ik maar eens beginnen. Dit 2 september kocht ik in een ledenhandel twee zwarte tassen en in de vroege middag. Met een van die tassen naar de chique zaak van de heer Gomez dos Santos, een der beste kleermakers van Lissabon. En in een paskamer met zacht roze tapijt ontmoette ik de major Loos, gekleed in een uitermate elegant, donker, flanellen kostuum. Gelukkig dat u er bent. Hoezo, in de afgelopen drie dagen hebt u me zo ongeveer tot een, een zenuwpatiënt gemaakt. Waarde heer, dat hebt u volledig aan uzelf te wijten. Als u niet had geprobeerd te chaggeren, maar direct met een bot van 10.000 dollar over de was gekomen, hadden we dit zaakje onmiddellijk kunnen afwikkelen. Overigens wil ik herhalen wat ik al eerder heb gezegd. Dat ik u de tas verkocht heb moeten volstrekt geheim blijven anders bent u uw leven hier in Portugal niet zeker. Ja, en daarom heb ik voor de overdracht dan ook zo'n onopvallende plaats gekozen als deze paskamer. En met een van de gelegenheid gebruik gemaakt om u een nieuw pak te laten aannemen. Inderdaad. Oh, die tossant. Santos is een fantastische kleermaker. Ja, Binnen drie dagen maakt hij een maatpak ja. van de beste Engelse stof. Voelt u maar eens. Een kwaliteit. Ja, dat he? is het inderdaad een prachtig pak. Ze. Dat is een feit. Wij laten ons allemaal doen kleden. Wie zijn wij allemaal? Alle geheime agenten die in Lissabon wonen. Ah, en dan, dan noemt u dit een onopvallende plaats. Natuurlijk, juist. Ja. Begrijpt u dat dan niet? Geen enkele collega zal me een ogenblik veronderstellen dat ik Amstel hier ben. Aha. Bovendien heb ik de coupeur 100 escudos gegeven, dan zwijgt hij. Tot iemand hem 200 escudos geeft. Ja. ja. Hebt u het geld? Natuurlijk, in dit couvert. En de lijsten? Ze zitten in deze tas. Dan zullen we maar gelijk oversteken. Uiteraard. Mijn vliegtuig vertrekt over een uur. Veel geluk, oude ik. Mm. ik ben echt op je gesteld geraakt. Misschien komen we elkaar nog wel eens tegen. Ik hoop van niet. Van de Simawa. Huishiki. Huishiki? Oh, dat is een grapje van onze mensen hier. De vent heette vroeger maar. Schiegel Grover. <laughs> Eigenlijk moest je eens kennis maken met de lui van ons gezantschap. Nee, dank u. Er is geen enkele natie onder. Natuurlijk niet. Goeie reis, meneer Leerman. En doe uw admiraal de hartelijke groeten van me, Al ken ik hem dan ook niet persoonlijk. Ik heb speciaal deze bioscoop uitgezocht. Zo kunnen we rustig praten. Intelligent, niet? Ja, is bijzonder intelligent. Die nazi krijgt een broer te vanvullen wil ik wedden. Uh, uh, wanneer vliegt u terug naar Londen? Vanavond nog. Heel verstandig. Overigens uh, wil ik nog even herhalen wat ik al eerder gezegd heb. Laat <tie> <tie> <tie> het een volstrekt geheim blijft dat ik u de tas verkocht heb. Anders bent u hier in Portugal uw leven niet zeker. <tie> Hm? Dat begrijp ik. Uh -huh. Maar ik ga vanavond nog terug. Oh, dan wens ik u een goede reis. Wat zegt u? Ik zeg. Goeie reis. Oh. Dank u. Mag ik een dubbele whisky? Natuurlijk, meneer. Met water of met sodawater? Sodawater, ik ben geen Amerikaan. Mesdames, messieurs, faites vos je. De ene van die. Jongen, jongen, wat een kruis. Die dame in het rood bedoelt u? Ja, ja, die bedoelde ik inderdaad. Eh, wie is dat eigenlijk? Een waanzinnige gokster. U hebt er geen idee van wat die al verloren heeft. Waar is dat? Estrella Rodriguez. Vertrouwd? Weten we. Haar man is advocaat. De consul noemde. <laughs> Waarom? Waarom dat ze dat is? Ze is consul van de een of andere bananenrepubliek. Aha. Cinq rozen en per limon. Ze heeft weer verloren. Ja? Er liggen nog maar zeven fiches voor haar. Monsieur Leblanc. Hallo. Uh, u bent toch monsieur Leblanc hier? Ja. Gaat u even mee naar het toilet? Madame Monsieur, faites Waarom? Omdat ik u iets te zeggen heb. Zegt u het maar hier. Major de prijs in Madrid in moeilijkheden geraakt. Een pas is afgenomen. U kan hier het land niet uit. Hij vraagt of u hem zo spoedig mogelijk een valse pas wil bezorgen. Ik uh, heb een envelop in uw zak gestopt. Daarom vindt u pasfoto's van Diebra en mijn adres in Lissabon. Breng die pas zo spoedig mogelijk bij me. Ja, eerst één, Ja, je... ik, uh, oh, de... ik, ik moet weg. Uh, Doe Bel mij op. Een ja, valse pas, makkelijk praten zeg. Hoe moet ik daar zo gauw aan? Is het moeilijk naar een of andere consulaat stappen. Consulaat? Wacht eens ja. even. Uitstekend, die paprikasaus. Vindt u ook niet, uh, madame Rodriguez? Zeker. Dat is dankzij het tomatensap. Is, uh, is er iets niet in orde, madame? Hoezo? Mm. U kijkt me zo eigenaardig aan, zo, zo streng. Monsieur, ik zou het zeer onaangenaam vinden... indien u zich ten aanzien van mij vergistert. Het is niet mijn gewoonte mij door vreemde heren te laten uitnodigen voor een soepje. Madame, deze verklaring is volstrekt overbodig. Een gentleman weet wanneer hij met een dame te doen heeft. Vergeet niet dat ik u dit avondelijk hapje wel haast heb opgedrongen. Hmm. In de ogenblikken van grote spanning en verdriet moet men altijd iets nuttiger dat rijk is in calorieën. Hebt u uh, veel geleuren? Heel, heel veel. U moest eigenlijk niet spelen, madame. Nog wat olijven? Een vrouw die eruit ziet als u, kan alleen maar verliezen. En dat is dan ook niet meer dan billig. <laughs> u speelt in het geheel niet, monsieur Leblanc? Geen roulette, althans. U bent een gelukkig mens. Ach, ik ben bankier. Een spel waarop ik geen invloed kan uitoefenen met mijn intelligentie, verveelt me. Ik haat de roulette. Ik haat het. En als ik speel, haat ik ook mezelf. Mm -hmm. Ik haat op deze wereld twee dingen, monsieur. Tja, twee maar. De roulette en de Duitsers. Aha. U bent Fransman, monsieur. Ik weet dat u mij althans wat het tweede punt betreft zult kunnen begrijpen. Volkomen, madame. Volkomen. Uh, waarom haat u de Duitsers eigenlijk? Mijn eerste man was een Duitser. Ik begrijp het. En directeur van de speelbank... Meer hoef ik wel niet te zeggen. Oh, nee, zeker niet. Maar u zou me een groot genoegen kunnen doen. Waarmee? Door mij de gelegenheid te stellen... een avondplan, uw spel te financieren. Monsieur. Als u wint, delen we. Nee. Nee, dat gaat niet. Dat is uitgesloten. Ik zie u immers vanavond voor het eerst van mijn leven. Stel voor dat, dat ik verlies. Ik heb het gevoel dat u zult winnen... Meent u dat? Sterker, ik ben ervan overtuigd dat u zult winnen. Uh, nou ja. Goed. Mijne tegen dan. Maar alleen onder voorwaarden, dat verdelen. Als ik win. Dat spreekt vanzelf. Uh, waar blijft het dessert nou toch? <laughs> Hemel, ik ben zo opgewonden. Ik voel dat ik nu zal winnen. Op zijn lieve. Jean. Oh, ik ben zo gelukkig. Ik niet minder, Estrella. Ik zeker niet minder. Ah, Sigaret? Mm -hmm. Geef me maar een trekje van de jouwe. Mm -hmm. Eerst was ik dood ongelukkig. Ja. Ja, ik schaamde me zo. Mm -hmm. Ik wist niet hoe ik ooit al dat geld dat ik verloren had mm -hmm. moeten teruggeven. Estrella, lieve. Mm -hmm. Ja, mijn huid. Heb je erg veel schulden? Onvoorstelbaar veel. Mm. Op het huis drukken maar liefst drie hypotheken. Oh. Ik heb zelfs al sieraden moeten verkopen. Mm. <laughs> ik hoop nog steeds op een gegeven moment alles te kunnen terugvinden. Had je man je veel nagelaten? Klein vermogen. Mm. Die tuivelse roulette, ik haat dat ding. En de Duitsers. Ja, de Duitsers <laughs> ook. Ah, <laughs> oh, Sherry. Vertel eens, lieveling, van welk land ben je eigenlijk consul? Van Costa Rica. Waarom? Heb je wel eens een Costa Ricaanse pas afgegeven? Nee, nooit. Maar je man toch zeker wel? Oh, ja, die wel. Ja. Maar weet je, sinds de oorlog uitbrak is hier nooit meer iemand geweest. Ik geloof dat er geen Costa Ricanen meer in Portugal zijn. Ja, maar je hebt toch zeker nog wel een paar blanco pas in huis, mm. lieveling? Oh, dat weet ik niet... Na Pedro's dood heb ik alle papieren en stempels in een koffer gepakt en naar de zolder laten brengen. Waarom vraag je er eigenlijk naar? Omdat ik graag een pas zou willen uitschrijven, liefje. Een pas? Liever nog een paar. Zo. Is dat een grapje? Nee. Wat ben jij eigenlijk voor een man? De kern is goed. Maar wat wil jij met die passen doen? We zouden ze kunnen verkopen, lieveling. Kopers zijn hier in Lissabon gemakkelijk te vinden... ...kopers die graag een hoge prijs zullen betalen... ...en met dat geld ah. zou jij... Uh, ...moet ik nog meer zeggen. Een prachtig idee. Kom, gauw mee naar de zolder. Oh. Hey, je stelt je hoofd niet? Heb ik al gedaan. Welke koffer is het? Uh, wacht. die... Tientallen passen! Oh, verlopen. Oh, verlopen. Oh, verlopen. Ach, Jean, het zijn allemaal oude passen. Er is niet één nieuwe bij. Hier kunnen we niets mee beginnen. Integendeel, liefje, oude verlopen passen zijn de beste. Dat begrijp ik niet. Het heeft ook niet. Straks begrijp je het wel. En als je straks nog niet begrijpt, is het ook niet. Hè, Want hier Reinaldo Pereira. De schilder? Ja, trappen op eerste deur links. Oh ja, die trapt daar zeker, hè? Ja, ja. ja dat is... is er geen licht op de trap nu? Ja, dat kan ik wel even voor u maken, hoor. Nou, nee, wat, ja, ja, graag, als u wilt, ja. so. Dank u wel. Uh, Alsjeblieft, kijk eens hier. Voor een kleine geit. Nou, kijk, okay, dank u wel. Vast voor nee, Tot u dient. Mooie hond heeft u daar, trouwens. Ja, u ja. Oh, muito obrigado, hè. Ja. Vast favor. Dan zomaar naar binnen. Ja. Pereira. dan? Hey. Hé! Wakker worden! Er is werk te doen! Hallo! Word wakker! Is geen beweging in te krijgen, zeg. Nou, dan zal die lege cognacfles niet vreemd dan zijn. Goed, vriend, ik gun je een uurtje tijd. Dan ga ik eens even een kijkje nemen in de keuken. Wat is dat? Huh? Iemand in mijn keuken? Zou ze... Goeie liefde! Goeie liefde mijn, mijn leven ben je teruggekomen! Bondia! Uitgeslapen? Huh? Oh, die verflukte drank. Ja. Het is zover. Hoe begint het? Weet je maar niet zo, Renaldo? Dit is geen delirium tremens. Ik ben een man van vlees en bloed. Jean Leblanc is mijn naam. Hier, kijk eens, neem eens een slok wijn. Goed voor je bloedspiegel. Dan gaan we daarnaast behoorlijk eten. Wat, wat doet u in mijn keuk? Uiensoep met een korstje maken. Kalfsmedaillons in Madeira saus braden. Bent u kakzinnig geworden? En als dessert had ik omelet gedacht. Ik weet namelijk dat je honger hebt... en een hongerig mens mist de vastheid van de hand... die jij straks nodig zult hebben. Huh? Waarvoor? Om een pas voor me te vervalsen. De ruit! Verrader! De ruit! Op ik, ik sla je de hersens in! zet die pan nou neer! Alsjeblieft, die heb ik straks nodig. Overigens heb ik hier een brief voor je. Hoe kent u, Luis Tamiro? Onze levenswegen hebben elkaar gisteravond in de speelzaal van Estoril gekruist... Louis bracht mij het bericht dat een oude vriend van mij in Madrid in het nauw was geraakt. Men heeft hem zijn pas afgenomen. Dus heeft hij een nieuwe nodig, en wel zo vlug mogelijk. Louis de Miro is van mening dat jij de juiste man bent om dat karweitje op te knappen. Een werkelijke kunstenaar, met jarenlange ervaring. Het spijt me, maar ik begin er niet meer aan. Dat heb ik ook tegen Juanita gezegd. Juanita is mijn vrouw. Die je verlaten heeft, omdat het je zo slecht gaat. Louis heeft me er alles van verteld. Ik zou er maar niet om huilen. Een vrouw die de man in de steek laat omdat het hem slecht gaat, is waardeloos. Let op hoe gauw ze terugkomt als je weer geld hebt. Geld? Die zou mij geld geven. Ik onder andere. Nou, moet jij eens goed luisteren. Met alle genoegen. Maar laten we dan ondertussen een bord uiersgoed nemen, hè? Zo, eet smakelijk. Smakelijk eten. hè? Huh? <laughs> mm. Dat is een best soepie, zeg. Ik zou het recept verklappen. Je snijdt een flinke hoeveelheid uien in dunne ringen en laat die in boter of olie lichtbruin bakken. Vervolgens schiet je er heet water over, iets meer dan je soep wilt hebben. Heet vleesbouillon is natuurlijk nog beter. En laat het 15 minuten koken. Zout toevoegen naar smaak. Intussen snijd je dunne plakken witte brood, leg die op de soep die je van het vuur genomen hebt en bestrooi het geheel dik met geraspte kaas. En vervolgens zet je de pannen de hete over tot de kaas een lichtbruin kostje heeft. Eenvoudig, hè? En je proeft het resultaat. Enfin. <laughs> ik zou naar je luisteren had ik beloofd. Goed luisteren zelfs. Mm. Nou. Kijk eens, hier. Hm? Mm? Wij horen op het ogenblik. Ja. Maar een pasta maken kan ik alleen als ik er het watermerkpapier voor heb. Maar dat moet je altijd grappen. Of later grappen in het land waarvoor de pas bestemd is. Nou dat weet ik. Ja, dan zal je ook wel weten dat in de oorlog dergelijk papier niet meer binnenkomt. Dus er kunnen geen passen meer gemaakt worden. Ze kunnen alleen nog maar vervalst worden. En hoe gebeurt dat? Die klasmedagions in Madeira, saus... die zijn uitstekend geslaagd. Zeg, al zeg ik het zelf. Mijn mm. mm. oprecht gemeende complimenten. Je vroeg op welke wijze de meeste pasvervalsingen tot stand komen. Nou kijk, in het merendeel der gevallen voert men mensen dronken... of slaat ze neer om ze vervolgens van hun pas te beroven en die te veranderen. Eh, juist. En kijk, dat verdik ik nou. Daar voel ik niks voor. Als je niet eerlijk vervalsen kan, dan doe ik het helemaal niet. Ik ben pacifist. Ik ook. Kijk eens op de vensterbank. Daar ligt een cadeautje voor je. Eh. Wat is dat? Grammaticaal zou de vraag kunnen behoren te luiden, wat zijn dat? ...zijn vier verlopen, volgestempelde passen van Costa Rica. Als je er eentje voor me vervalt, zijn de andere drie voor jou. Hoe oh, kom jij eraan? Gevonden, vannacht. <laughs> heb jij vannacht vier Costa Ricaanse passen gevonden? Nee. <laughs> Ik heb vannacht niet vier, maar 47 Costa Ricaanse passen gevonden. Gevonden? 47 passen? <laughs> Mijn gezin, Tamiro? Fantastisch, knap gedaan. Wanneer vertrekt je vliegtuig? Over twee uur. Doe de brade goed te vallen. Hij moet vlug maken dat hij hier komt. Over vijf dagen vertrekt mijn boot. Ik hoop dat het voor die tijd zal lukken. Hoe bedoel je? De Spanjaarden doen zich naar buiten toe natuurlijk voor als neutraal. Maar ze laten Duitse agenten de handen volkomen vrij. Drie Duitse toeristen bewaken van Jordi dag en nacht. Ze volgen marichade en staten. Ze lossen elkaar om de acht uur af. Hij weet het, maar uh, afschudden kan hij de kerels niet. Ze zitten Leffler, wijze en hart. Ze logeren in hetzelfde hotel als hij in het pallassoopdel. Wat is de bedoeling van die komedie? Sinds men de majeur zijn pas heeft afgenomen, mag hij Madrid niet verlaten. Uh -huh. De drie Duitsers weten natuurlijk in feite... Wie hij is, maar bewijzen hmm. kunnen ze dat tot dusver niet. Hmm. Als hij de stad zou verlaten, heeft de Spaanse politie een aanleiding om hem op te sluiten. Zit hij eenmaal in de een of andere gevangenis, dan kan men hem zonder veel opzien te waar ontvoeren en overbrengen naar Duitsland. Dan zal hij die drie dus moeten afschudden? Ja, maar hoe? Ze wachten als bloedhonden op het ogenblik dat hij een poging tot ontvluchten zal wagen. Dan hebben ze meteen een aanleiding om hem gevaar te laten nemen. Vertel mij eens, bureau wat ben jij eigenlijk van je beroep? Die hm. voor alles wat verboden is. Mensensmokkel, wapensmokkel, sluikhandel. Alles tegen betaling. Vroeger ben ik uh, juwelier geweest in Madrid. En? De burgeroorlog heeft me de nek gegeven. Mijn zijn door een bom getroffen, mijn voorraad gestolen. Toen kreeg ik er ook nog politieke moeilijkheden bij. Nee, het idealisme heb ik uit mijn woordenboek geschrapt. Mm -hmm. Tegenwoordig heeft bij mij alles zijn vaste prijs. ...voor de rest de kunst me doen. Tamiro, ken jij in Madrid... Hm? ...nog een paar mensen die er net zo over denken? Een paar? Massa, waarom vraag je me dat? Nou, ik kreeg een ideetje... ...door een krantenartikel dat ik vanmorgen heb gelezen... ...dat sprak over anti-Britse demonstraties in Barcelona en Sevilla. Wat zou dat? Jij bent de overtuiging toegedaan dat alles een vaste prijs heeft. Natuurlijk. Vertel mij dan eens, Louis... Wat zou onder vrienden een spontane uitbarsting van volksverontwaardiging in Madrid moeten kosten? Wat? Nou luister, ik zal het je uitleggen. Vertrouwelijk rapport van commissaris Filippo Eliados van de geheime Spaanse Staatspolitie aan zijn chef. Zeer dringend. Heden, om 14.03 uur, drie werd ik opgeweld door de dienstdoende postcommandant van het 14e politiedistrict. Hij deelde mij mede, dat voor het gebouw van de Britse legatie op de calle Fernando Santo ongeveer 50 personen samenscholden en demonstreerde tegen Engeland. Ik begaf mij zonder verwijl met vijf man naar de legatie en stelde vast dat de demonstranten tot de lagere volksklasse behoorden. Zij hadden spreekoren gevormd en riepen voor Engeland beledigende woorden en uitdrukkingen. Er waren vier vensteruiten ingeworpen en drie bloembakken gelijkvloers afgerukt. Bij mijn komst deelde de Britse handelsattaché mij opgewonden mede... Die mannen geven toe dat zij door Duitse agenten betaald zijn voor dit relletje. Het grootste deel der demonstranten had bij onze komst overhaaste vlucht genomen, maar het gelukte ons desalniettemin drie personen te arresteren. Zij zijn genaamd Luis Damiro, Juan Moreira en Manuel Passos. De arrestanten herhaalden ten overstaan van mij de bewering dat zij door Duitse agenten betaald waren. Zij noemden ook de namen van deze agenten. 1. Helmoet Luffler. 2. Thomas Weizen. 3. Jacob Hart. Alle drie verblijfhoudenden in het Palace hotel. De Britse handelsattaché drong aan op een onmiddellijk en diepgaand onderzoek en kondigde een diplomatiek protest van zijn regering aan. Gezien mijn opdracht bij te dragen tot de handhaving van een strikte neutraliteit, begaf ik mij onmiddellijk naar het Palace hotel en arresteerde de bovengenoemde Duitse toeristen, die zich tegen hun arrestatie verzetten en tenslotte geboeid moesten worden. Bij hun verhoor betwisten zij verontwaardig... Nu vind ik het toch wel voldoende, major! Drie van onze mensen door Spanje uitgewezen. De heerlijke pers heeft weer een heerlijk kluifje. En die mooie meneer Lieven van u... lacht zich in Lissabon een aard. Ja, ik Ik begrijp werkelijk niet... wat ik hier nu weer mee te maken heeft. Terwijl onze mensen urenlang in Madrid werden vastgehouden... is de Debra uit land uitgeglipt... met een valse pas ongetwijfeld. Behouden kwam hij in Lissabon aan. En weet u wie hij in de speelzaal van Estoril... publiekelijk omarmde en op beide wangen zoende? Huh? Uw vriend Lieven. En weet u met wie hij vervolgens... een geweldig diner naar binnen heeft gewerkt? Huh? Met uw vriend Lieven. Nee, nee, nee, dat kan niet waar zijn. Het is onomstotelijk waar. Onze vrienden hebben het roerende weer zien met hun eigen ogen aanschouwd. Wat konden ze doen? Niets. Major, weet u hoe u tegenwoordig genoemd wordt? Pechloos. Admiraal, neem me niet kwalijk maar dat vind ik heel onrechtvaardig. Onrechtvaardig? Als u die kerel 10.000 dollar betaalt voor lijsten... met de namen van de belangrijkste Franse geheime agenten... en we moeten vervolgens constateren dat die lijsten vervast zijn... u had trouwens de opdracht om al mee te brengen. Portugal is een neutraal land, Wat doet u er nu toe! Ik heb er genoeg van. Ik wil die meneer Lieven hier hebben. Hier, in deze kamer. En levend. Begrepen? Jawel, meer. Op het hoogste niveau werden er door de Duitse abweermaatregelen uitgewerkt om mij, Thomas Lieve, in handen te krijgen en naar Berlijn over te brengen. Nog in zalige onwetendheid van dat alles bracht ik s'avonds Major Debra naar het vliegveld voor zijn reis naar Dakar. Na zijn vertrek dronk ik nog een whisky en voelde me plotseling erg eenzaam. Ik liep de vertrek al uit. Buiten was het al donker en verlaten. Een taxi kwam mij achterop. Taxi, meneer? Mm, ja, dat is goed. Ja. <canvas> Mooi. Die is buiten Westen. Nou, snel naar de haven. We moesten helaas een beetje chloroform gebruiken. Oh. Maar het was straks wel beter. Hm? Waar ben ik? Op een kotter, op zee. En ik waarschuw je, lieve, geen geintjes, want er wordt meteen geschoten. Het spel is uit, meneer Lieve. U bent op weg naar het lieve vaderland. Neem me niet kwalijk, ik wil niks zeggen ten nadelen van dit scheepje. Maar over zee is het naar Duitsland nog een aardig eentje. Halen we dat wel, dacht u? Nog altijd een brutale bek. Maak je maar geen zorgen. Met dit kottetje brengen we je alleen maar buiten de drie mijlzone. Naar kwadraat 135 zuid. En wat gaat daar gebeuren? Vooropgesteld dat we er heel huids aankomen. U voert geen navigatieliften. Nou, maak je daar maar geen zorgen over. Onze roerganger kent hier de weg als in zijn broekzak. En in kwadraat 135 zuid duikt over een kwartier een U-boot op. Echt? Geen centje pijn. Dankzij je Duitse organisatietalent. Zo is het. Daar heb ik geen moment aan ik heb er niet drie op de, voedden, de, de nebenen, Whisky. Of rum? Whisky, graag, meneer Rogers. Doe het glas gerust half vol hoor, want ik word ontzettend gauw verkouden. Ja, de in een oogwenk, boord. Ja, maar toch. Ah, ah Meneer Rogers, <kutpass> uh, hoe is het uh, met mijn twee sympathieke begeleiders? Wat is er van ze gebeuren? We zijn beneden deks. Met uw volle instemming, uiteindelijk. Ah, cheers. Cheers. Ik ben u uiterst dankbaar dat u me hebt bewaard voor de dood. En daarmee bedoel ik niet de verdrinkingsdood. Nogmaals, cheers. Koopman Jonas. Oh, hoe zegt u? Oh, voor ons bent u koopman Jonas. Ah. Wij weten nog niet hoe u in werkelijkheid heet. En dat zult u mij ook wel niet willen vertellen, denk ik. Nee. nee. Ik begrijp ons zo komen. Het is mij duidelijk dat u alleen op het allerhoogste niveau kunt spreken. Een belangrijk persoon als u. Ben ik een belangrijk persoon? Uh, nou ja, hoort u eens koopman Jonas als nou de Duitse abweer speciaal een Duikboot stuurt... ...om u uit Portugal weg te halen en over te brengen naar Duitsland. U hebt er geen idee van wat er om u en allemaal gebeurd is in de afgelopen 48 uur. Die voorbereidingen. Eenvoudig monsterlijk. Af monsterlijk. Berlijn, af abweer Lissabon, onder zeeboot naar kwadraat 135 Zuid... En dergelijk krankzinnig radioverkeer hadden de Duitsers in geen maanden gehad. Koopman Jonas, koopman Jonas. Koopman Jonas moet tot iedere prijs worden overgebracht naar Berlijn. En dan vraagt u mij nog of u een belangrijk persoon bent. Kostelijk. Mag ik uh, misschien nog een whisky? <laughs> natuurlijk, ja. natuurlijk. Ah. Dat is... Dank ah, je. Enfin, we brachten natuurlijk M15 in Londen op de hoogte. Wie is M15? De chef van onze contrastspionage. Ah. En 15 zijn de terugvuur. Begrijpelijk. Mm -hmm. Daar reageerde zelf. Dat spreekt vanzelf. Want die belangrijke koopman Jonas mocht de nazi's niet in handen vallen. Wij leenden een jacht van een bevriende relatie en daarmee was alles voor elkaar geen centje bij. Dankzij het Britse organisatietalent. Mm -hmm. Wij volgden u stap voor stap, koopman Jonas. Maar... Onafgebroken hebben we u in het oog gehouden. Ik lag hier op de Roering, kwadraat 135 zuid. Bij radio kreeg ik bericht dat de Duitsers u bij de luchthaven hadden overvallen en ontvoerd. Bij radio kreeg ik bericht dat de kotter uitvoerde. En wat gaat er nu verder gebeuren? Wel, tegen die Portugese schipper dienen wij natuurlijk een aanklacht in wegens grove nalatigheid. Hij draagt volledig de schuld van de aanvaring, daar valt niet aan te twijfelen. Dat hebben we trouwens ook al radiografisch gemeld naar de wal. En er kan ieder ogenblik een patrouillevaartuig komen opdagen... om de roerganger en uw beide Duitse vrienden van ons over te nemen. Wat gebeurt er met die twee Duitsers? Niets. Ze hebben verklaard dat ze alleen maar een pleziertochtje maakten. En wat gebeurt er met mij? Ik heb opdracht u tot iedere prijs over te brengen naar de chef van de Britse inlichtingendienst in Portugal. Of gaat u liever met uw Duitse vrienden mee? Geen zins, meneer Roger. Geen zins. Opdracht uitgevoerd, chef. Hier is Copman Jonas. Goed gedaan, Roger. Goedemorgen, Copman Jonas. Welkom op Britse bodem. Dank okay, u, meneer. Uh... Noemt u mij maar Shakespeare. Zo u wenst. Hmm. Meneer Shakespeare. Roger, laat Charlie contact opnemen met M15 Londen. Corus Cicero. Bericht, de zon gaat op in het westen. Tot jaren, hmm. U bent Fransman. Is het niet Kopen Jonas? Uh, ja, dat dacht ik al. Veiloze mensen, Clemens. Vive la France, monsieur. Uh, uh, dank u, meneer Shakespeare. Monsieur Jonas, hoe is uw werkelijke naam? Het, uh, het spijt me, meneer Shakespeare, maar... ...de situatie waarin ik verkeer is zeer ernstig. Ik moet u mijn ware identiteit helaas verzwijgen. Monsieur, ik geef u mijn woord dat wij u veilig naar Londen zullen brengen... ...als u zich bereid verklaart voor ons te werken. Vergeet niet dat we u uit de klauwen van de nazi's hebben gered. Meneer Shakespeare, ik... Ik ben uitgeput, ik kan niet meer. Om voor een zenige beslissing te nemen, moet ik eerst wat slapen. Volkomen begrijpelijk, monsieur. Er is een kamer voor u in gereedheid gebracht. Beschouwt u zich als mijn gast. Even later lag ik in een zacht bed in een stille gezellige kamer. Maar op de gang voor mijn deur zat een gorilla van een vent in een soort Butters kostuum. Wat overdreven zorg voor mijn rust, van meneer Shakespeare, die ik niet kon delen. Want één ding stond vast, ik moest hier zo spoedig mogelijk vandaan. Als ze mij naar Engeland zouden slepen, kon ik Zuid-Amerika wel vergeten. En de tijd drong. Het was de 9e september en morgen zou mijn boot vertrekken. In plaats van te gaan slapen, dacht ik koortsachtig na. U hebt mij laten roepen, sir? Ja, ik ben te weten gekomen wie Koopman Jonas in werkelijkheid is. En? Hij is Fransman, maar dat dacht ik al. En hij heet Jean Leblanc. Jean Leblanc? ja. Ik heb inmiddels Charlie opdracht gegeven contact op te nemen met Londen... voor informatie en instructies. Hoe bent u daar daarachter gekomen? Toeval. Woodhouse, de eigenaar van het jacht dat jij gebruikt hebt, belde mij op. Leblanc heeft een vriendin, een zekere Estrella Rodriguez. Hij was vannacht niet thuisgekomen en zij maakte zich ernstig ongerust. Mm -hmm. Vanmorgen luisterde zij naar Nieuwsberichten en hoorde van de aanvaring... waarbij een Portugees, twee Duitsers en een Fransman werden gered. Het was voor haar duidelijk dat die Fransman haar vriend moest zijn. In de uitzending werd de naam genoemd van Woodhouse, de eigenaar van het jacht... Zij belde hem op en gaf een beschrijving van een vriend... en die komt als twee druppels water overheen met onze gast. Zo, wat bent u nu van plan? Als monsieur Leblanc is uitgerust... zal ik hem met onze wetenschap confronteren... en dan zien we wat er verder gebeurt. Ik zal natuurlijk... Ja? Wat is dat, Charlie? Antwoord uit Londense maar. M15 aan Shakespeare Lissabon. Zogenaamde Jean Leblanc heet in werkelijkheid Thomas Lieven... en is een agent van de Duitse abweer... ...heeft ons onder andere bedrogen met valse lijsten van Franse geheime dienst. Tot iedere prijs vasthouden. Speciale agent per koeriervliegtuig onderweg. Zijn instructies moeten naar de letter worden uitgevoerd. Einde bericht. Wat? Kom mee, jullie. Daar is Williams. Waarom is hij niet op zijn post? Weg. Verdreden door het raam. Williams. Daar, daar. Achter het bed. Maak hem los. Vlug ja. wat. Zeg op, Williams. Wat is er gebeurd? Die vent is een meester in Jujutsi. Hij riep, ik ging naar binnen... en voordat ik het wist... vloog ik door de lucht en kwam op mijn kop terecht. Met repen laken heeft hij me vastgebonden. Met een prop in mijn mond. Hij is dus dus deur. Dat ziet er wel naar uit. Hallo, met Walter Lien. Hè? Goddank dat ik je eindelijk te pakken heb. Ik heb je een paar uur lang om het kwartier opgebeld... Ik heb een onaangename geschiedenis achter de rug. Diverse onaangename geschiedenissen. Lintner, je moet me helpen. Ik zal moeten onderduiken tot ons schip vertrekt. Men mag mij voordien niet meer zien. Nu eindelijk eens even aan het volgen. Ga je gang. Ik stond op het punt jou te bellen toen de telefoon ging. Ons schip vertrekt niet. Wat zeg je? Ons schip vertrekt niet. Hoe is dat mogelijk? tot het door de Duitsers gekapt is. En, en, en een ander schip? Wat zelfs niet aan te denken. Alles is voor maanden en maanden volgeboekt. We mogen onszelf niet wijsmaken, Leblanc. We zitten in Lissabon vast. Hallo, hallo Leblanc, Blanc, De, plan. de plan, heb je me verstaan? Word voor woord, Lindner, je hoort nog van me. Het ga je zo goed als onder de gegeven omstandigheden mogelijk is. Oh, nou ruik ik plotseling die glorie voor hem weer. Enfin, ik zit in de val. Nu hoef ik er niet langer op te rekenen dat ik ze zal kunnen ontkomen. Allemaal loeren ze op me, de Fransen, de Engelsen en de Duitsers. Allemaal heb ik ze in de luren gelegd. Maar nou is het spel uit. Ja, Dank ben je er. Wat is er gebeurd? Je ziet zo wit als een doek. Nou zeg toch iets. Vertel je arme Esther wat er gebeurd is. Waarom zeg je niets, Jean? Omdat ik nadenk, mijn hart. Jean, wil je je niet aan mij toevertrouwen? Wil je mij niet de waarheid vertellen? Waarom voel je je van alle kanten bedreigd? Waarom ben je ook bang voor de Engelse? De waarheid is zo ontzettend... dat ik hem niet eens aan jou kan toevertrouwen. Jean... Maar ik wil je toch helpen. Ik wil je toch beschermen. Vertrouw mij, Jean. Ik wil alles, alles voor je doen. Alles? Werkelijk alles? Letterlijk alles, mijn leven. Goed. Dan gaan we nu eerst eten. Vervolgens rusten we nog een uurtje... en daarna ga jij naar het hoofdbureau van politie... om mij aan te geven.